Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Libië zijn zeven ambtenaren opgepakt in het onderzoek naar de damdoorbraak. In het Noord-Afrikaanse land zijn duizenden doden door de overstromingen. Uit eerder onderzoek blijkt dat de dammen al jaren in slechte staat waren. De zeven ambtenaren zijn ondervraagd omdat ze waarschijnlijk hun werk niet goed hebben gedaan. Zij waren verantwoordelijk voor de watervoorzieningen en het dammanagement. Acteur Rijkie de Valk is overleden. Je kunt hem kennen van de NPO-series Dertigers en Oogappels. En ook speelde hij de hoofdrol in de videoclip van De Diepte, het zongfestivalliedje van S10. Zijn familie schrijft op Insta dat hij ervoor heeft gekozen om zijn licht van boven over ons te laten schijnen. Rijkie de Valk was 23. Worstel jezelf met nare gevoelens en denk je aan zelfdoding? Er is hulp. Bel met 113 of check 113.nl. Nak Breda heeft een nieuwe hoofdtrainer. Jean-Paul van Gastel. De Oud international is geboren in Breda. En was onder meer acht jaar lang assistenttrainer bij Feyenoord, hoofdtrainer bij de Chinese club Guangzhou. Hij volgt Peter Hibala op, die werd ontslagen. En dan naar een hele ongelukkige Belg, Kim van 28 uit Vlaanderen. Ze zit nu al een week vast in Turkije... omdat ze in haar koffer als souvenir drie stenen meenam voor in haar aquarium. Maar op het vliegveld werd ze opgepakt... omdat ze wordt verdacht van diefstal van archeologisch materiaal. Kun je tien jaar de cel voor in. En nu zit ze in een appartementje het proces af te wachten. Te zien bij HLN. 7, half acht gaat de zon hieronder... En dan kunnen we eindelijk buiten komen, omdat het dan doenbaar is voor ons. Maar voor de rest zitten we ja, hier de hele dag. Ja, slecht nieuws ook nog. De stenen zijn beoordeeld door Turkse experts... en wel degelijk van archeologische waarde. Dus wellicht zit ze nog maanden vast daar. Het weer is dus een mix van zon en wolken. In het westen ook wat spatjes regen bij 20 tot 23 graden. En morgen hebben we ongeveer net zoiets als vandaag. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en Omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV radio en internet. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. En zo zijn we lekker bezig uh, op deze zaterdagmiddag, uh, Benno. Vorig uur de Dirty Op Man hè, aan het begin. En nu uh, de ja. Wild Boys van Duran Duran. Nou, geweldig. Lekkere wel, muziek uit de jaren tachtig. Nou, we laten de wind uh, achter ons. Want we gaan uh, evenementen hebben hier in Zalfort. En niet zomaar evenementen, nee.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 ...scoord door Jeffrey Samsing. Nou, dat dus, is dus we weer, goed. Dus uh, we zijn weer helemaal op de hoogte, hè? Dat de is... doelpunten uh, daar uh, op Duitsersveld. gaat lekker. Ja. Dus zometeen horen we daar meer over uh, van uh, Rob van den Berg. Gaan we naar het volgende plaatje doen, toch? Benno? Ja, dat gaan we uh, even bellen, ja. Zeker. Nou, het volgende plaatje is een nieuwe plaat. Hier oh. is uh, Drake en uh, Slime It Out... Tezamen met Ziza. I don't know. I don't know what's wrong with you, girls.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 Slave. Act like you now used to share it in states I met the nigga you talk her a place How would there even comparisons? Maybe bitch next time I swear on my grandma And wires on wires on wires like Idris. Lucky that I don't take back who was giving. I can have you on payment plan till you're 150. And my star right here, she got some bars for y'all niggas. So I'ma fall back and lessons I talk her shit for a minute. Slime you out, slime you out. Spin the whole, I'm every knee down I'm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 En on, ik denk dat het de 23 minuten minuut was. valt regelmatig aan een droogschort van, uh, van Raymond. Wat zag het nou? Lagerburg. Lagerburg. Raymond Lagerburg schiet de 2-0 erin. En uh, de 35e minuut breekt er eentje door. Goeie paas van, uh, van Louis van de rechtsbek. Diep op Kars. En uh, Kars wordt gewoon vastgehouden en neergelegd. Ja, dat betekent de rood. Dus, uh, nu moest met tien man verder. Het noemde we Jeffrey Soms in aan de vrije trappen Ja die ging er ook nog een keer in. Dus het is inmiddels is het 3-0 en het is nu nog drie minuutjes voor de rust. Dus het lijkt een beetje, ja. Ja, nou dat is een hele mooie eerste helft, Rob. Daar kunnen we blij ja, om zijn.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 Eén, het is Ermuiden waar we tegen hier spelen en die ken ik inderdaad niet meer. Het was vanuit het verleden wel een hardwerkend elftal met een beetje fysieke kracht, maar ik zou dat nu niet meer durven zeggen. Voorbereiding heb ik nog gevraagd, maar wist ook niemand wat ze gedaan hadden. dus Het, het is denk ik niet uh, een graadmeter voor uh, een titelkandidaat. Dat, dan moeten we tegen een stormvallers om tegen Edo misschien spelen, ik weet het niet, maar uh, niet Ermuiden denk ik hoor. Oké, oké, oké. Ja en vroeger was het nog wel een beetje Ermuiden ja, tegen, tegen Zandvoort, dat was nog wel een dingetje hè, ook vroeger.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 Voor dit moment. Ik moet opletten dat ik verslag ga geven. Ja, zeker. Oké. Okay. Ik heb nog een zuurheidscertificaat willen wat toevoegen. Nee, hoor. nee, we hebben niks meer toe te voegen. Nee. <laughs> Oké, okay, dan gaan we sluiten. <laughs> Oké, okay, dankjewel hè, voor dit moment. Ja, het Telefoon wordt meteen neergesmeten Benno. hoor je dat? Ja, dan, geweldig, geweldig. Ongelooflijk. Dankjewel ja. Rob van der Berg. Zo meteen de tweede helft. Ik zit in mijn eentje in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 Tot Change it!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 Nog één keer, Benno. Wat gaat het weer morgen doen? <gülphe> Want we, uh, ja, we hebben morgen Shanti. Ja, wat hebben we morgen Chanti voor? Ja, um, uh, wat gaat het weer morgen doen? Uh, het, het wordt uh, een beetje. Uh...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 En op een gegeven moment mag iedereen meezingen, Benno. Hoor je dat? Of, ja, ja nou, of niet? Als, als het maar gelijk gebeurt, dan is er niks aan de hand. Uh, nee, uh, het, zeker. Ik kreeg een beetje de indruk dat het later op de dag was. Dat, uh, dat was het uh, optreden van vorig uh, verleden jaar. Uh, nou ja, morgen dus uh, weer een uh, nieuw festival. Ja. De 24 e op 24 september. Dat yeah. viel mij ook op. Ja, ja, uh, ja leuk hè, he, leuk he. Heel mooi. Uh, nou, wat uh, heel goed klonk. Ja. Een, een paar jaar geleden kwam deze plaat uit van uh, Nathan Evans. Hier is C. Shanti. Oké. Okay.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 I don't know. in the world.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 Vanavond. Vanavond? Wat gaan we doen? Lekker eten. Lekker eten. <laughs> Lekker eten. Uit eten of gewoon thuis eten? Nee, nee uit eten. Kijk, kijk, kijk, ja, ja, kijk. Ja, ja, ja. Nou ja, er is in Zandvoort ook voldoende andere dingen te doen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 in en bij bekende plekken, zoals het Zafati Park, de Halemaport en de Amstelkerk. En, uh, nieuw tijdens de negende editie is dan uh, ook een veel bezongen Westerkerk. En daar is een uh, verzorgingspost uh, ingericht. Uh, de Venus voor alle deelnemers is op het Stadionplein uh, voor de deur van het uh, Olympisch Stadion. Daar uh, wordt een wandelfeestje georganiseerd. Nou, en dat is natuurlijk ook allemaal uh, met Dans en Jolijts...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 Oh, voor de kinderen is de paddenstoelendag dan ook een groot feest. Een kabouter puzzeltocht is er. Langs de paddenstoelen een verhalenverteller en sprookjesverschuren zijn er allemaal. Een knutseltafel voor iedereen en voor kinderen van 6 tot 10 jaar ook een aparte kinderexcursie. Er een kramen met koffie, thee en lekkere soep, honing... Van de imkere appeltjes van Elswoud. Het kan niet op, het kan niet op. En euh, nou, ik zei het al, hè, van half elf tot vier uur is die paddenstoelendag. Het is entrees gratis. Kijk, dat is even euh, belangrijk om mee te delen. Uh, rolstoel toegankelijk is Elswoud. Behalve de paden, die, want die excursies gaan over onverharde paarden.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 had gewerkt in het zweet, geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd, zijn vrouw. Vraag...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 Ja, bij de Amsterdam Citywall krijgen we allemaal Amsterdamse artiesten, Benno. Dus, uh, Leuk, hè? Ja, dan kunnen we ook uh, andere Hazes uh, wel uh, draaien. Je hoort hem ditmaal met uh, de single Leef. Leuk uh, plaatje zo uh, vlak, uh, vlak, uh, vlak, vlak nadat de uh, tweede helft is begonnen. De wedstrijd uh, tegen IJmuiden. We gaan weer naar uh, Rob toe, daar op uh, Duitjesveld. Goedemiddag nogmaals, uh, Rob. Welkom. Hoi, hoi. Ja, we zijn er weer, hoor. Hoi, hoi, ja. En uh, volgens mij is er gewisseld. Heb ik dat goed of niet? Ja, dat klopt. Er is gewisseld. Vries had last van zijn knieën. Die is eruit gegaan. Die is vervangen door Jelle Daan. Die treedt in het voetspoor van de legendarische Rick de Haan. Die natuurlijk iedereen is op fantastisch kent, hè. De eeuwige topscorer van Zandvoort. Zeker.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 And she told him, we must attend to her needs She's so much younger than you Well, he ran down the hall and he cried Oh, how could his parents have lied When they said he was the only son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 Uh, voor de laatste plaats naar het nieuws. Het uh, kwam een persbericht van het uh, Phil Haarlem. Je kent dat, de Harmonie. Dat is, uh, allemaal, heet allemaal anders tegenwoordig. Gezegd. Ja, het is veel makkelijker, hè? Ja, of veel. Gewoon veel. Maar ja, dan snapt nog niemand. Hè. Maar goed, uh, er is wat nieuws. Ze hebben wat nieuws verzonnen. En dat noemen ze de Edison Jazz Nights. En dat zijn vijf unieke concertavonden in hun uh, intieme kleine zaal.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 Uh, zoals uh, artiesten Waan, ja, ik, ik, ik ken die mensen allemaal niet, maar goed, het is het Thuis Nobel en akoestiek Trio. Die zit er als, als laatste, dus volgend jaar in mei ergens gepland. Dus allemaal, uh, in ieder geval, denk voor de jazzliefhebbers bekende namen. Mij zegt het niet zoveel, maar um, je kan het allemaal terugvinden op de website van veelhaarlem.nl. Dankjewel, Benno. Nog twee platen. Je zei het al, of althans nog, in ieder geval, wat er muziek zou uh, tot aan het nieuws. En uh, een van die twee platen is deze van Line Richie. Tot zo. De mm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 Zelf vlak voor het nieuws en weer. Hier zijn ze oh. nog een keer met uh, de single Genie.